Bubbel en Borrel Op een morgen werd Bubbel, de zeester, al heel vroeg wakker. Bubbel woonde met haar broertje Borrel... en haar moeder op de bodem van de zee. Bubbel schudde haar jurk uit... om de garnalen die erin sliepen weg te jagen. En ze riep... Opstaan Borrel, je bent het toch niet vergeten? Borrel rekte zich uit... ...geeuwde en wreef met zijn roze armen in zijn ogen. Wat ben ik vergeten? vroeg hij. De kermis, dom hoor, zei Bubbel. Vandaag komt de kermis naar de plaats waar vorig jaar dat schip gezonken is. Barrel sprong uit zijn schelpenbed. Op dat ogenblik kwam hun moeder de slaapkamer binnen. Wat hebben jullie je rommel gemaakt? zei ze. Nu gaan jullie eerst je kamer opruimen. Maar moeder, vandaag is het, begon Bubbel, niets mee te maken, zei moeder. Bubbel en Borrel ruimden snel op. Dat ziet er al veel beter uit, zei moeder. Nu halen we de vliegende vis niet meer, jammerde Bubbel. Hij vertrekt over vijf minuten. Moeder gaf hun zakgeld en Bubbel en Borrel holden naar het vliegveld. Toen Bubbel en Borrel bij het vliegveld aankwamen... was de vliegende vis net opgestegen. Bubbel liep naar de kwal, die de baas van het vliegveld was, en vroeg... Wanneer vertrekt de volgende vliegende vis naar de kermis? Het spijt me, zei de kwal, maar de laatste vliegende vis is net vertrokken. Borrel ging op een steen zitten en begon te huilen. Oh, Bubbel, nu kunnen we niet naar de kermis... Zijn zusje troostte hem. Even later kwam er een zeeschildpad aanswemmen. Hij zei. Wat zie ik met mijn ogen? Wil jij je tranen wel eens drogen? Er is al genoeg water in de zee om je te wassen en voor de thee. Borrel hield op met huilen en begon te lachen. Spreekt u altijd op Rijn? vroeg hij. De zeeschildpad antwoordde. Wat is dat nu voor een malle vraag? Rijmen doet iedereen toch graag? Vertel me liever, wat is er aan de hand? Of moet ik het morgen lezen in de krant? We hebben de vliegende vis naar de kermis gemist, zei Bubbel. De zeeschildpad wilde wel helpen en zei... Klim alle twee maar op mijn rug, dan zal ik jullie brengen heel vlug. Ik mag dan wel niet zo jong meer zijn, maar kermispret vind ik nog altijd fijn... Bubbel en Borrel klommen op de rug van de zeeschildpad. En even later gingen ze op weg. Alle haringen in een netje, riep Borrel. Dit is veel leuker dan met een vliegende vis. Kijk daar eens, riep Bubbel even later. Daar is de kermis al. De zeeschildpad stopte vlak voor de poort van de kermis. Bubbel en Borrel bedankten hem en liepen de kermis op. Ze gingen langs de boksende krabben... Langs het spookpaleis van meneer Haai, langs het grote rad van avontuur van Pieter Paling en langs de poppenkast van Willy Wijting. En daarna maakten ze een ritje in de zweefmolen van Ina Inktvis. Bubbel en Borrel draaiden heel snel in het rond en ze moesten zich stevig vasthouden. Bubbel en Borrel deden ook mee aan de wedstrijd zeepaardjesrijden. Dat vonden ze het leukst van alles wat er op de kermis te doen was. Borrel had nog een beetje zakgeld over. Hij liep naar de kermistent. Daar probeerde hij voor zijn laatste geld drie maal een zeeegel omver te gooien met een schelp. Hij gooide twee keer mis, maar de derde keer lukte het. Hoera, riep iedereen. Borrel had een goudvis gewonnen. Bubbel en Borrel liepen naar de uitgang waar de zeeschildpad al op hen stond te wachten. Hij zei, kom zeesterren, ik breng jullie terug, dus klim maar snel weer op m'n rug. Borrel en Bubbel klommen op de rug van de zeeschildpad. Ze waren moe en ze hadden honger. Maar wat hadden ze een plezier gehad. De zeeschildpad bracht hen helemaal naar huis. Daar namen ze afscheid. Bubbel en Borrel holden naar hun moeder en Borrel gaf haar de goudvis waar ze heel blij mee was.